Een uur. Raymond Remend, het NOS-journaal. Wit waren de Houthi-rebellen in de hoofdstad Sanaa... maar ook in het noorden en noordwesten van het land. Daar komen de Houthis oorspronkelijk vandaan. Saudi-Arabië heeft naar eigen zeggen ook 150.000 militairen... gemobiliseerd voor een mogelijke grondoorlog. De Sjaïtische Houthis hebben de steun van het Sjaïtische Iran. Er zijn aanwijzingen dat Iran wapens levert, maar hard bewijzen ze niet. Ook Turkije bemoeit zich nu met het conflict... maar vecht op dit moment niet mee. De Turkse president Erdogan zegt dat hij de steun van Iran aan de Houthis niet tolereert. Bij een ritueel van hindoes aan de oevers van de Brahmaputra rivier in Bangladesh zijn tien pelgrims in het gedrang om het leven gekomen. Tientallen hindoes zijn gewond geraakt. De rituele onderdompeling in de voor hindoes heilige rivier trekt jaarlijks een miljoen pelgrims uit Bangladesh zelf en verder uit India en Nepal. Volgens de politie ging het mis toen vele duizenden mensen in vervoering allemaal tegelijk het water in wilden lopen. In Singapore willen zoveel mensen afscheid nemen van hun overleden oud-leider Lee Kuan Yew. Dat de autoriteiten nu mensen oproepen om weg te blijven. De wachttijd om een blik te kunnen werpen op zijn kist is opgelopen tot ruim 10 uur. Lee overleed afgelopen maandag op 91-jarige leeftijd. Hij was premier van Singapore gedurende 31 jaar tot 1990. En hij wordt door veel mensen in Singapore gezien als de vader van het grote economische succes van de stadstaat. In het voormalige kamp Amersfoort wordt vanmiddag een monument onthuld voor de Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog mensen bij zich lieten onderduiken. Het monument is volgens de initiatiefnemers een eerbetoon aan deze schuilplaatsverleners die hun eigen leven en dat van hun gezin riskeerden om anderen te redden uit handen van de nazi's. En dan het weer, buien, maar in de loop van de dag meer zon. Het wordt 8 tot 9 graden. Morgen regen en wind en dan wordt het een graad of 10. Dit was ZFM, het. verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden. 4 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A1 richting Amsterdam bij Buntschoten 6 kilometer. En op de A1 een stukje verderop bij Knoopend Diemen. 5 kilometer na een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht. A4, de richting Amsterdam, bij Sloten 5 kilometer. A9, ook maar richting Amstelveen, bij Knopend Battenverdorp 7. A10, de ring van Amsterdam, tussen Watergraafsmeer en de afrit Raai 4 kilometer. A27, vanuit Breda naar Almere. Bij Lexmond 4 en bij Hilversum 6 kilometer. En op de A28, vanuit Amersfoort naar Utrecht, bij Soesterberg 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 waren de gitaarklanken van Ivan Boekeloo, Joe Jones. Ik ga verder met Rosario Giuliani. Zijn album 2002 uh, gemaakt, Luckage heet het en het nummer wat ik ga draaien heet Road Song. Uh, u hoort naast Rosario Giuliani op Altsax, Pietro Liuzzo Piano, Pietro Can Calini op bas en Lorenzo Tucci op drums. Road Song van Rosario Giuliani. Mario Gugliani met de Roadsong. Ik ga verder met een uh, heel andere artiest, Stefan Crappelli. U kent hem uh, ongetwijfeld uh, van zijn uh, samenwerking met Django Reinhardt. Zij hebben heel lang samen gespeeld natuurlijk in, het, uh, in Frankrijk... in de hotclub van, uh, van Parijs. Daarvan komt zo direct een nummer, maar eerst een uh, nummer van uh, Stefan Crappelli zelf. Hij heeft ook een imposante carrière... Uh,